4 uur. Het nos journaal Jurist Dubenitsky. De Europese Commissie spreekt tegen dat ze akkoord gaat met het jongste voorstel van Staatssecretaris Bleker over de hedwige Bleker zei in de Tweede Kamer dat hij van de kant van Eurocommissaris Potocnik heeft gehoord dat Nederland morgen een brief krijgt. Hij zei Nederland kan ervan uitgaan dat in die brief staat dat de Commissie kan instemmen met het plan. Het plan wordt beschouwd als een ecologisch equivalent... van de totale ontpoldering van de Hedwige, zei de staatssecretaris. Desgevraagd zegt een woordvoerder van de Europese Commissie... dat de plannen wel in de goede richting gaan... maar dat er nog aanvullende informatie nodig is. Er zou nog geen akkoord zijn. Bleker herhaalde zijn woorden over de brief. Ik, ik heb gewoon... We hebben vanmiddag contact gehad... en er is ons uh, gezegd om deze woorden uit te spreken. En meer kan ik niet. Steeds meer jonge radicale moslims in Nederland gaan op jihadreis. Dat staat in het jaarverslag van de IVD. In landen als Afghanistan, Pakistan of Somalië... worden de jihadisten getraind voor de Heilige Oorlog of nemen ze eraan deel. De jongeren slagen er ook steeds beter in contact te leggen met groepen als Al-Qaeda. AIVD-chef Bert over het profiel van de jongeren. Het bijzondere is dat je daar uh, niet zomaar één profiel over, uh, over kan, uh, kan vaststellen... Uh, we zien wel dat het uh, vaak mannen zijn, maar er zitten ook vrouwen bij. Uh, tussen de 18 en de 40 jaar, maar ze komen voor de rest van allerlei achtergronden. De IVD wijst op het risico dat de moslims na hun terugkeer in Nederland aanslagen kunnen plegen. In het verslag staat ook dat de dienst vorig jaar zeker tien landen heeft betrapt op spionage in Nederland. Rusland en China zijn het actiefst. Nederland wordt gezien als een aantrekkelijk doelwit voor spionage... vanwege het lidmaatschap van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO. Voor het eerst in tien jaar is het aantal verkeersdoden gestegen. Dat heeft minister Schults van Hagen van verkeer bekendgemaakt. Vorig jaar kwamen 661 mensen om in het verkeer. In 2010 waren dat er nog 640. Vooral fietsende ouderen zijn vaker het slachtoffer geworden... zegt Veilig Verkeer Nederland. 38 meer doden onder fietsers, vooral senioren. Dat is met name gebeurd in de periode december 2011. In een periode waarin het... Niet eens glad was. De dalende trend zette wel door onder inzittenden van auto's en onder motorrijders. De medische gegevens van duizenden Brabanders liggen op straat, meldt omroep Brabant. Het gaat om dossiers die staan op de website van Medisch onderzoekscentrum Diagnostiek voor U. Dat doet onderzoek voor ziekenhuizen, bloedbanken en huisartsen. Cliënten konden met een voor de hand liggend wachtwoord toegang krijgen tot een afgeschermd deel van de site waar ze duizenden medische dossiers konden bekijken. De fout werd ontdekt door iemand van de politieke partij 50PLUS... die naar zijn fractievoorzitter Henk Krol stapte. Die noemt het te gênant voor woorden. Je kan zien of iemand aan drugs verslaafd is... je kan zien of iemand een sterfge alcoholgebruiker is... je kan zien welke medicijnen mensen gebruiken... je kan zien of iemand wel of niet heeft positief is. Kortom, allerlei gegevens waarvan ik denk... die mogen nooit op straat komen te liggen. De toegang tot de site is tijdelijk geblokkeerd. Het weer, de buien nemen af en vanavond klaart het op. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind en het is een graad of 13. Morgen opnieuw buien en af en toe zon. ABB ah, Verkeersinformatie. Een ongeluk. Bij Arnhem veroorzaakt daar veel files. En bij Utrecht is het vooral aan de oostkant nogal druk. Alles bij elkaar. Er staan er nu 20 files, 90 kilometer. Arnhem dus. Nou, op de A12 vanuit Utrecht... staat er 6 kilometer bij Arnhem-Noord. Daar hebben ze de linkerrijstrook dichtgegooid. Maar op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... gebeurde het ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht... bij knop het grijshoord. Er staat 13 kilometer file achter. Dat begint al bij knooppunt Velpenbroek. Het is voorlopig verstandig om via Arnhem om te rijden over de N325... de rondweg daar en dan de A15 te nemen. Dan Utrecht op de A27 een opvallende file. Van Almere naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 6 kilometer. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert zelfs 11 kilometer. En de laatste file op de A50 Oost naar Arnhem... staat tussen Renken en knooppunt Grijzoord 7 kilometer.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 Dus er zijn er weer goede deals XL. Dat betekent vol extra groot voordeel bij KPN. Bijvoorbeeld voor ondernemers 50% korting op een Samsung Galaxy Tab 10.1 3G... bij een twee jaar zakelijk mobiel internetabonnement. Ga voor deze en nog veel meer goede deals XL snel naar KPN. Welk uitzendbureau heeft deze zomer duizenden vakantiekrachten aan het werk? Denk Blauw. Precies. Randstad. Ook vakantiekrachten regelen, zodat uw bedrijf deze zomer gewoon door kan draaien? Maak nu een afspraak op Randstad.nl. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij Villa VPRO met vandaag een speciale uitzending vanuit het architectuurinstituut in Rotterdam. Waar de vijfde internationale architectuurbiennale wordt gehouden. En die gaat over de maakbare stad en hoe houd je de stad leefbaar. Daarover gaan we met een aantal gasten praten, vier in getal. Maar eerst tijd voor poëzie. Hoe vat je het wezen van een groot en abstract iets als de stad in een paar dichtregels samen? Daniel D. gaat het voor ons laten horen. Ga je gang. Ik zie hem op warme dagen het raam openen en weet dat het nu niet uit te houden is. Ik zou, je naambordje hangt er nog, willen aanbellen. Ik zou hem dan iets onnozels zeggen wanneer hij open doet. De wanden zijn hier wel erg dun, dus als je een vriendin hebt, denk aan de buren om vervolgens beschaamd weg te rennen. Over de weg naar de haven met een onderzeeër naar het diepste hart van de onderwereld, al waar het ene gedrocht smachtend naar het andere verlangt. Ik aarzel in het portiek aan de overkant. Voor hem is het een huis zonder historie. Ik zie hem s'nachts het licht uitdoen en weet dat de kleine ruimte knus kan zijn. Geborgen zelfs als de regen behagelijk op het schuin aflopende dak klettert. Vanuit de wolken waarboven de hemel met al die sterren, melkwegstelsels, miljoenen lichtjaren ver een planeet. Al waar de ene alien smachtend naar de andere verlangt. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen. Uiteraard zijn er havens. Maar hoe kom je in het paradijs als je in Rotterdam woont? Dank je wel, Daniel D. Prachtig, gedaan. Prachtig, prachtig nou, gedicht. Nou, ja. Krijg er zo'n een een prachtig beeld bij, dank je. De leefbaarheid dus van de stad. Hoe maak je en houd je een stad leefbaar? Daarover gaan we praten, want we zeiden met een drietal gasten. Met net binnenkomen vallen, mogen wij wel bijna zeggen... stadssocioloog Arnold Rijndorp, hartelijk welkom. De, de microfoon staat oh. heel hoog voor u. Kunt u erbij? Ja. Ja, ja oké. U uh, schreef u onder, andere, ben. <laughs> onder andere het boek De Maakbare Stad. Bandwethouder Alexandra van Huffelen, welkom. U gaat over duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte. En buitenruimte is alles wat niet in huis is? Ja, zoiets. Straten, riolen, bomen, pleinen, okay. afval. Dat ja. soort thema's. En... Dirk Seymons. Dit zijn onze gasten. Arnold Rijndorp. Dirk Seymons hebben wij ook nog. Dirk Seymons. Ja, want we hadden een andere gast en die kon op het laatste moment niet. Meneer Seymons. Dus Dirk Seymons, landschapsarchitect bij HNS Architecten. U deed projecten rondom Istanbul. Uh, wat voor projecten waren dat in Istanbul? Dat gaan we zo zien. Uh, hij staat op de... Uh, op de expositie. Op de expositie het gaat over uh, het nadenken over een manier hoe deze snelgroeiende stad... Hè, ze gaan in 15 jaar nog 3,5 miljoen mensen erbij krijgen. Mm -hmm. ja, hoe je die uh, uitbreiding organiseert zonder dat je... Uh, nou ja, uh, zeg maar, de rampen aanrichten. Rampen de stad en dan verstikt. Gaat Want, het vooral ook om water? Het water ja, is een het probleem, hè? Water, drinkwaterwinning, uh, zit uh, voor de zoveelste keer uh, bij Istanbul op het kritieke pad voor stedelijke groei. Mm -hmm. Dat was tijdens de Romeinse periode zo, tijdens de Ottomaanse periode het is van was dat tijden. ook zo. En nu zitten ze weer met hoe gaan we groeien en komen we toch aan zoet water? Nou, daar gaat het plan over. Ja, laten we even luisteren naar Daniëlle van Hout. Ze liep al even rond op de tentoonstelling Making City met Joachim de Klerk. Hij is curator van deze vijfde biennale. En hij vertelt hoe ontwerpers uh, uh, en gemeentelijke overheid in Sao Paulo, Brazilië... drie problemen tegelijkertijd oplosten. We staan hier bij een project dat toont hoe in Sao Paulo... verschillende problemen tegelijkertijd worden aangepakt. En dit aantoont dat dat kan. Het eerste probleem is dat een stad van 20 miljoen inwoners een van zijn belangrijkste uitdagingen is. Hoe kan je drinkwater blijven voorzien voor die hele grote bevolking? Dat is een gigantische uitdaging. En aan de andere kant, hoe kan je de levensomstandigheden van mensen die in sloppenwijken terechtkomen in die stad verbeteren? Het project waar we voor staan is het project Cantino de Seo. Een project, een favela, een sloppenwijk die is gegroeid op de oevers van een drinkwaterbassin. En doordat de favelas geen, niet gepland zijn zijn daar ook geen rioleringen en zo verder. Dat betekent dat het vuile water van die favela gewoon afdruipt in dat waterbassin en dat het drinkwater vervuilt. Dus dat Sao Paulo vuiler drinkwater heeft. Wat hier gebeurt, is dat één oplossing wordt geboden voor verschillende problemen. En dat is een interessante rol van een ontwerper en van ontwerp. Plots kan je zien dat je een synthese kan maken. En de synthese hier is dat op die oevers wordt eerst en vooral rioleringen aangelegd. Waardoor de favela niet langer Afwaterd in dat drinkwaterbassin. Het drinkwater wordt beschermd. Maar bovenop die riolering, het is niet puur een technische antwoord, wordt ook een fantastische publieke ruimte aangelegd. Waardoor dat hele drinkwaterbassin ook een recreatieve functie binnen de metropool Sao Paulo krijgt. Waardoor niet alleen de lokale bewoners naar dat water staren, maar waardoor ook andere bewoners uit heel Sao Paulo naar die plek kunnen komen en eigenlijk een fantastisch meer uh, daarin zwemmen en zo verder. Dus op die manier worden al twee dingen opgelost. Maar de derde is eigenlijk dat... Door de transformatie van die oever krijg je een nieuwe gevel naar die oever toe. En krijg je natuurlijk automatisch een aantal programma's, functies, winkeltjes, uh, cafetjes, restaurants enzovoort. En dat betekent een drastische sociale transformatie voor de inwoners van die wijk... ...die natuurlijk van de armste uh, zijn die in heel Sao Paulo wonen. Dus hier koppel je een aantal dingen die als je in... Starre beleidssystemen, denk moeilijk te koppelen zijn. Water is niet hetzelfde als sociale problemen. Wel, hier is water en sociale problemen zijn die gekoppeld. En dus we kunnen ze ook door ze te koppelen in een oplossing, lossen we ze eigenlijk allemaal tegelijk op en creëren je een dynamiek. Ja, dat was Joachim de Klerk, curator van de vijfde biennale... die hier op dit moment geopend wordt. U hoort af en toe wat applaus op de achtergrond. Um, Alexandra van Huffelen, wethouder hier in Rotterdam. Water is ook in, in, in deze stad een probleem. Het lijkt me ook dat het de rijkdom van de stad is, maar het is ook een probleem. En als u dit nu hoort, hoe in Sao Paulo zowel een sociaal probleem... namelijk van die krotwijken, als een drinkwaterprobleem... als een, een, een, een, een, uh, uh, een economisch probleem, namelijk toerisme wordt gestimuleerd, wordt opgelost. Denkt u dan eens wat voor ons? Zo'n ja, 3 in 1? Ja, 3 in 1 doen we eigenlijk ook. We hebben een ander soort waterthema, hoewel het wel gerelateerd is. Rotterdam is een deltastad. En heeft eigenlijk te maken met nu al met klimaatverandering. We merken stijgende zeespiegel, meer water dat afgevoerd wordt langs de rivier... en ook heftigere regenbuien. En om nou te zorgen dat we droge voeten houden hier in de stad... moeten wij heel veel maatregelen nemen. En die zijn een beetje in de termen van de traditionele dingen... dijken verhogen of dat soort onderwerpen. Maar ook veel meer hebben die te maken met hoe we onze stad inrichten. Hoe we ervoor zorgen dat er voldoende waterafvoer in de stad is... door bijvoorbeeld groene daken te maken of waterbassins. En dat het niet um, te snel afgevoerd wordt. Is dat ook een probleem? Verdroging? Nou, zeker. dat het ook, Want die, die enige, enerzijds heftige regenbuien... betekenen ook vaak periodes met grotere droogte. Dan moeten we dus ook zorgen dat er inderdaad voldoende water in de stad blijft. Dat het grondwaterniveau op, op, op, op niveau blijft, zodat we geen paalrot krijgen. Dat soort thema's. Dus het is een combinatie en wij merken... Zo ook steeds meer dat water en de waterhuishouding, zowel binnen de stad als in de rivieren, mm -hmm. een belangrijk onderwerp worden, ook in de ruimtelijke ordening en dus ook in de inrichting van de, de stad. Want door ja. al die ja. verdichting krijg je dus ook minder mogelijkheden om dat water goed af te voeren. Ja, ja. Uh, Arnold Rijndorp, dit is dus één probleem, water, milieu en alles wat ermee samenhangt. Wat is volgens u een ander groot uh, probleem uh, voor de leefbaarheid van een stad? Ja, breed hè? Heel breed is dat. Maar de, ik een uit. noem eens een kernprobleem. Wat je zou kunnen zeggen dat voor, niet alleen voor Rotterdam... zitten we toevallig wel, maar voor de dat soort geld. grote steden in het algemeen geldt. Voor grote steden ja. in het algemeen. Nou kijk, Het grootste probleem van de stad, en ook al voor de leverheid... is denk ik dat die stad voortdurend in verandering is. En ik denk dat we daar tot nu toe eigenlijk nog niet zo goed mee kunnen omgaan. Ik bedoel, iedere verandering die wordt iedere keer Maar hoe toch... lang zijn er al steden? En als u zegt tot nu toe, ja. dan kunnen we, daar al, kunnen we al eeuwen daar al ja. niet goed mee omgaan. Nee, dat is natuurlijk zo. Kijk, die, die veranderingen die nemen natuurlijk toe. Kijk, we hadden vroeger wat kleinere steden en sinds de 19e eeuw groeide dat uitbundig. Maar ik heb zelf het idee dat we nog voortdurend een beetje het idee hebben van... nou kijk, er ontstaan af en toe wel eens wat problemen in bepaalde wijken enzovoort. En dat moeten we dan oplossen en dan hebben we het weer geregeld. Opsnap uh, Nou, dat is niet, nee hoor, nee, dat is heel gedegen beleid allemaal. Maar het gaat toch uit van een soort um, stationaire toestand die we willen bereiken. Zo van nou, dan hebben we het gedaan. Klaar. Groot stedenbeleid, ja. dat hebben we nou weer afgeschaft. Misschien omdat we vinden dat het gelukt is. Maar er is natuurlijk een permanent groot stedenprobleem, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, kijk, aan de ene kant problematiseren we dat heel sterk. Ik zou kunnen zeggen: van ja, het is net zoiets als het weer. Maar, maar daar gaat het mij niet om. Ik wil dit niet bagatelliseren. Ik, ik wil alleen aangeven dat je eigenlijk permanent geconfronteerd bent met, met veranderingen. En dat betekent voor bepaalde volken, bevolkingsgroepen in de stad, heeft het natuurlijk meer effecten dan mm -hmm. nu. We hebben nu de, de Oost-Europese arbeiders en het meldpunt enzovoort. Dat is natuurlijk heel erg nu het punt. En dat komt ook omdat veranderingen natuurlijk in bepaalde wijken ook neerslaan. En dan neemt de leefbaarheid, die neemt daar wel door af, zou je kunnen zeggen. In één zo'n wijk? In één zo'n wijk. Ja. Ja. En aan de andere kant zijn we de afgelopen jaren, zeker ook in Nederland... zijn we er wel goed in geworden om daar ook iedere keer wel weer oplossingen voor te verzinnen. Nou, ik, wat ik eigenlijk op wil wijzen is... dat we dat niet net moeten doen of het, dat we er ook weer klaar zijn. Zover. Even jongens, allemaal de, Rotterdam heeft natuurlijk ook heel sterk... Hè? allemaal de schouders streven onder. Wat mensen dan wel eens zeggen, Nederland is af, is een sprookje. Een sprookje. Nederland af is, af is, ook is niet, sprookje. zeker niet iets wat we in Rotterdam uh, zeggen. Want wij zijn voortdurend in transitie... en vinden dat eigenlijk ja. ook juist heel leuk en spannend. Ja. Ik denk dat de dynamiek van deze stad juist het iets is... wat mensen het zo aantrekkelijk maakt. Ja. En uh, het voortdurend blijven bouwen... niet alleen maar in wijken waar het niet goed gaat... maar ook in het hart van de stad... In Um, in stukken, uh, in nieuwbouwwijken. Um, ik denk dat het interessante ook juist is... is dat die transformatie ook een soort kracht met zich meebrengt. Um, ik, ik merk juist dat, zeker hier in Rotterdam... Uh, de transitie, het steeds veranderen... Uh, een van de, van de magieën van ja, de maar stad dat is. Ja. oké, okay, de, de, de stadssocioloog zegt... Uh, verandering is het probleem. Of we vroegen, wat is een kernprobleem? Maar het is dus ook de kracht meteen. Nee, het is natuurlijk ook de kracht van een de, stad de stad. overleeft stad er ook door. Ja, overleven ze door. Omdat er steeds weer nieuwe groepen naar de stad komen. Dus en ik ben ook heel blij met wat de wethouder zegt... Ja, op ja, die, die benadering. Alleen, ik merk het nog toch heel weinig. Ik bedoel, ook. Sorry, ik wil even graag naar de landschapsarchitect, die wou net wat zeggen. Dirk nou ja, ik, ik, ik wou het, omdat deze uh, biennale internationaal is, het even ook wat breder trekken. In de zin dat we in uh, nou ja, Rotterdam, Amsterdam, Randstad, maar misschien helemaal in West-Europa. Die uh, bijna virulente groei, uh, die is er wel uit. En die zie je nu over... ja, die zie je overal ter wereld nu optreden. Onze groei was voor een deel uh, nou ja, te danken, te wijten... aan de mechanisering van de landbouw, hoe vreemd mm -hmm. dat ook klinkt. Hè? Van de 20e eeuw is een landbouwmodernisering. geweest. Omdat er minder mensenhandel op het land nodig waren. Bedoelt. Exact. Ja. En die mensen gingen als arbeiders naar de stad... En dat uh, proces zie je reusachtig vergroot in landen als India, China, China uh, het, uh, Turkije... waar wij een plan voor gemaakt hebben. Dan kan je op de achterkant van een sigarenkistje uitrekenen... dat mechanisatie van de landbouw en het wat groter op grotere schaal toepassen... van hulpstoffen, bestrijdingsmiddelen en noem maar op tientallen miljoenen arbeidsplaatsen op dat platteland zal gaan kosten. En die mensen trekken naar de banenmachine, naar de, de stad. stad. Dus daar zie je de, de, de, de groei die wij vooral na de Tweede Wereldoorlog... in een reusachtig tempo hebben meegemaakt... dat zie je vergroot in die enorme wereldsteden terug. En dat is een van de problemen mm. uh, waar uh, zo'n laboratorium als de Biennale... Uh, fantastisch geschikt voor is om daar eens met elkaar over oplossingen te debatteren. Hoe je zo'n explosie... van mensen in een stad opvangt. Ja. Wat is het eerste wat je moet doen als... Uh, ja, ik neem aan gemeentelijke overheid... Ik denk, nou ja, je hoorde het net uh, over Sao Paulo al. Uh, bijna voor men aan wegen aan het denken is... is het eerste wat een overheid doet... is aan rioleringssystemen uh, ja. denken. Om die gezondheidssituatie uh, uh, onder controle uh, uh, te houden. Daar begint eigenlijk... Dat is het omslagpunt van de informele verstedelijking naar de formele verstedelijking, vaak. Wat is nou een heel goed voorbeeld van een stad die dit probleem aanzag komen en goede maatregelen genomen heeft? Nou, ik niet weet niet of er voorbeelden zijn. Want uh, uh, onze uh, uh, grote Amerikaanse bokser Mike Tyson... die zei al, every man has a plan until they get hit. Dat speelt ook in hoge mate voor de wereldsteden. Hè? Heel het, weinig mensen hebben hè? dit ver ja. van tevoren zien aankomen. En, Zo'n stad als Istanbul, daarvan hoor je dan de planners zeggen... van nou ja, we gaan dat toch tot ongeveer 17 miljoen beperken. En dan vraag je jongens, waar zit de rem? Ja, dat ja. krijg ik meneer, geen antwoord. Meneer Rijndorp, Arnold Rijndorp, stadsocioloog. Als je uh, um, hoort dat die Seymond zegt... wat wij eigenlijk al achter de rug hebben, maar wat ze nu in China bijvoorbeeld... Hè, die, die ontvolking van het platteland, dat hebben wij hier voor het grote deel wel gehad. Desondanks groeien de steden hier ook. Blijkbaar willen de Nederlanders, en niet omdat er geen... Werk op het land is, maar ze willen niet die stad uit. Iedereen trekt maar naar de stad. Hoe komt dat? Waarom is die stad nou, met al die problemen toch zo aantrekkelijk? Om, om even op, op Dirk Seimels een argument in te gaan. Natuurlijk is het zo dat die, die trek naar de stad, die vindt zijn plaats in India, China, Turkije. Maar die vindt natuurlijk ook voor een deel plaats naar Europa. Dus ook onze Europese steden, ja. die mm -hmm. hebben daarmee te maken. Ja. De instroom in de Nederlandse steden is maar voor, deel, voor een deel natuurlijk... een instroom uit Nederland. Voor studentensteden, ja, daar gaan natuurlijk studenten uit. Die gaan ook van het platteland, hè, zogenaamd, en die gaan dan naar de stad. Maar dus die, die immigratiestromen, die, die, die ook voor die permanente verandering uh, zorgen, daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. En die immigratiestromen die komen nu natuurlijk uit Europa, maar die komen ook van verder weg. Dus dat maar er is geen fort, uitstroom. voor Europa is natuurlijk ook een kwestie van hoe vangen die steden dat op. Maar er is geen grote uitstroom uit de steden van. Uh, uh, uh, Nederlanders of andere mensen die zeggen: wij gaan lekker het platteland op en laat die steden dan maar verder aan de immigranten en de studenten en de mensen die zo nodig hebben. Auto... Ja, ja, de auto de autochtone Nederlanders. Waarom is nee, de stad ons, zo populair? We... Waarom is de stad zo populair? Nou, omdat je. kijk, er is ook een, een tak van sociologie en die bestudeert geluk. We hebben daar zelfs een leerstoel voor hier in Rotterdam. En um, nou blijkt dat je op het platteland niet gelukkig wordt. Iedereen denkt dat wel, he, dat arcadische platteland, daar vind je het geluk. Nee, het geluk vind je in de stad. En daar is ook een andere theorie voor, ook van de geluksprofessor uit Rotterdam. Die zegt namelijk dat wij toch eigenlijk nog steeds jagers en verzamelaars zijn. Dus op het moment dat wij ons vestigen op het platteland als akkerbouwers... dan gaat het niet goed met ons... En in de stad vinden we nog steeds dat milieu van jagen en verzamelen. In de supermarkt. Daar is de spanning. Ja. In de supermarkt. Maar ook Op in de, de achterstandswijk. En dat is, nou ja, het is, het is een nou, tamelijk uh, hypothetische theorie. Maar het is toch denk ik wel. Ja. Het is wezenlijk dat mensen niet naar de stad gaan omdat ze denken van, nou daar liggen de mooie banen enzovoort. Ze gaan ook naar de stad vanwege de spanning, vanwege uh, de mogelijkheden die er zijn. En dat is een enorme stroom. Ja, uh, Natuurlijk is ja. er dat het negatieve dat je op het platteland... helemaal zometeen niks meer te zoeken hebt in landen als China mm -hmm. en India. Dat is de drijvende kracht. Mm -hmm. Maar er is ook een soort positieve aantrekkingskracht van die steden... die gaat over mogelijkheden, over horizonverlegging en over spanning. U krijgt enorme bijval. Maar wil ja. ik niet zeker weet of dat we... ja. <laughs> Wat voor uw verhaal is. Wethouder van Heuvelen, een ander aspect. Dat, dit is een belangrijk aspect ook van leefbaarheid. Uh, het gedrag van mensen. Uh, u bent bezig met het beïnvloeden van gedrag van mensen om het leefbaar te maken. Zo'n notie van uh, Arnold Rijndorp over... de mens is eigenlijk een verzamelaar. Kunt u iets met die notie bij het aanpakken van gedrag van mensen... wat de leefbaarheid aantast? Als je daar dus rekening mee houdt. Ja, het is, het is dat, dat thema van de, van de stad wordt natuurlijk inderdaad gemaakt... door de mensen, is een onderwerp wat heel interessant is... en waar we eh, proberen op aan te haken. Natuurlijk is het zo dat als het gaat over de leefbaarheid van Rotterdam dan werken we eigenlijk aan, aan twee soorten van thema's. We werken aan hoe kunnen we de stad fysiek verbeteren... hoe kunnen we zorgen dat er meer bomen zijn, ja. mooie huizen, goede gebouwen... goede architectuur, dat soort dingen. Maar we kijken ook heel erg naar dat thema van de levendigheid en de leefbaarheid. En levendigheid heeft veel te maken met een soort van winkels en kunst en cultuur... en allerlei dingen die wij hier in de stad hebben. Georganiseerd lang niet altijd natuurlijk vanuit de gemeente... Maar het gaat ook over hoe we samenleven. En wat heel belangrijk is, is dat wij merken dat er plekken in de stad zijn... waar we veel moeten investeren om mensen het goede gedrag uh, uh, aan te leren. Geef eens een voorbeeld zeggen. hoe jullie dat doen. Nou ja, bijvoorbeeld uh, wat we doen is, is dat... Uh, we merken dat er wijken zijn in de stad... waar mensen de vuilniszak niet in de container gooien... maar daarnaast willen zetten. Of gewoon zomaar op straat gooien. Of uit het nou raam ja, gooien. Heb Precies. Niet En niet proberen dat Ook wel. Hè. Dus dan proberen we daardoor iets te doen... door nou, heel simpel bijvoorbeeld een spiegel te plakken op zo'n bak. Of uh, um, bij mensen aan te bellen en te zeggen... we willen u even uitleggen hoe het hier werkt met dat Blijf afval. Blijft die spiegel dan heel? Uh, <lacht> nou ja, dat, dat gebeurt en, inderdaad denk, wel. Een het steentje is... En die weer. man die aanbelt, wat gebeurt daarmee? <lacht> <lacht> nou, dit, het, het, het gekke is... <lacht> is dat veel van dit soort, soort interventies hebben inderdaad effect. Dus we proberen niet alleen maar boetes uit te delen... of mensen een briefje in de bus te stoppen... met de bedoeling is dat uw zak in de bak gaat. We proberen op allerlei manieren te laten zien wat het goede gedrag is. Maar dat is wel een combinatie van factoren... Dat werkt dus op enerzijds informatie geven... anderzijds van die interventies van spiegels en camera's en dat soort dingen. Maar ook heel erg proberen om het goede voorbeeldgedrag te zien... en te kijken hoe je dat kunt, kunt, kunt voor elkaar krijgen. Denk je dat het inderdaad dat het van belang is dat je de burger... Uh weer minder onverschillig maakt voor zijn omgeving. Want dat is natuurlijk belangrijk, hè? dat je de ja. burger er enorm bij betrekt. Dat gebeurt hier in de stad, het zal ongetwijfeld elders in de wereld ook gebeuren. Hier met Bureau ZUS bijvoorbeeld, dat er allerlei initiatieven zijn... Ja. vanuit de, de uh, gemeenschap zelf, burgers, instellingen, andere dan de overheid... die zich bezig gaan houden met de inrichting van de ruimte. Helpt dat... Ja, wij, burgers... merken, wij merken absoluut dat het helpt. Hè. Dus, um, het gaat dan niet alleen maar over dat we mensen vragen bijvoorbeeld om mee te helpen hun straat in te richten... of om te kijken of ze bijvoorbeeld kleine tuintjes in hun, uh, in hun wijk maken... Maar we vragen inderdaad, en daar is dat grotere stadsinitiatief een voorbeeld van... aan mensen, wat zou je nou echt anders willen in de stad? En hoe moet dat er dan uitzien? En wat ga je dan precies doen? En daar, uh, daar merken we ook dat het helpt. En die betrokkenheid, die hebben we ook een tijdje een beetje losgelaten. Er is een periode geweest, zeker ook in deze stad... waarin we steeds zeiden, als er een probleem was, dan nemen wij wel op onze kap. Hè? Dan ja. gaat de overheid extra vegen, zetten we extra vuilnismannen in... gaan we extra poetsen, gaan we extra investeren in groen... En steeds meer komen we erachter dat het juist heel erg relevant is... dat je die verantwoordelijkheid ook bij burgers zelf legt. Maar. Niet alleen maar bij burgers maar ook ja. bij bedrijven. En ja. um, er zijn ontzettend goede voorbeelden van. Uh, van juist op, in het niveau van de, van de wijk, maar ook bij bedrijven. Mensen het ook een wijze spannend vinden en leuk. En dat als ik aan een bedrijf vraag, wil je meedoen? Zou je willen meefinancieren? Wil je meehelpen iets te doen? Dat ze eigenlijk blij zijn bijna dat ik het een keer vraag. Ja, ja. Dirk Simons? En ik denk een heel mooi voorbeeld. Een beetje buiten de stad, maar wel voor de stedelijke stroomvoorziening zorgen. het. Hoe belangrijk die participatie is. In Nederland hebben we eh, al bijna eh, 30 jaar. een soort top-down beleid. van elektriciteitsproducenten. en eh, andere ontwikkelaars, die, eh, die windmolens mm -hmm. dan. Neerzetten in grote projecten. Uh, we hebben daar een situatie door laten ontstaan. dat heel veel mensen zeggen. Zij hebben die molens daar neergezet. en wij zitten met de gebakken peren. Terwijl als je drie stappen over de Oost Oostgrens zet. en in Noord-Rijn-Westfalen. onze buren uh, gaat zien hoe uh, al die windmolens daar neergezet zijn. die zijn vanaf het begin. voor lokale gemeenschappen. en met hulp van lokale gemeenschappen neergezet. die ook profiteren in hun elektriciteitsrekening... Mm -hmm. van dat die turbines daar staan te draaien. Die hebben veel meer het gevoel... kijk, we zijn thuis, daar staan onze molens mm -hmm. te draaien. Dus dat verschil is in een groot aantal projecten zo ontzettend wezenlijk... dat ik denk dat ja, je eigenlijk kan zeggen dat die top-down-benadering... die heeft zo langzamerhand zijn eh, langste ja. tijd gehad... En we zien ook een beetje die, die, dat particuliere initiatief, hè? dat is ook de, in, de inzet van onze stad en de inbreng van ons in de biennale, is ook heel erg het stimuleren van het particuliere initiatief om de stad mooier te maken, te verdichten. Want mm -hmm. wij willen ook dat hier meer mensen in de binnenstad van Rotterdam komen wonen, we hebben redelijk nog... Nou ja, ...niet erg dichtbevolkte binnenstad. En dat willen we onder andere doen... ...niet alleen maar door grote projectontwikkelaars... ...grote flatgebouwen neer te laten zetten... ...maar mensen de mogelijkheid geven een kleine projecten te doen. Er zijn een paar hele mooie voorbeelden... ...van die hier nee, op de tentoonstellingen te zien ja. ja. Oké, okay, uh, onze tijd zit erop... ...maar hier barst het feest. Ik weet niet of het een feest is, maar in elk geval de expositie... Explodeert zo'n beetje op dit moment de vijfde, de vijfde um, internationale architectuurbiennale in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Wij kwamen hier vandaan via VPRO en zitten volgende week weer gewoon zaadjes in Hilversum. Hilversum. En daar zit ongetwijfeld helemaal niet saai. Ja, ik wou net zeggen, het voor Radio 1 -journaal. Ja, okay, Goedemiddag, vertel, wat gaan Goedemiddag, um, Tessel. Ja, we moeten geduld hebben, Tessel. Uh, wij worden op de proef gesteld wat dat betreft. Geen nieuws kunnen wij verwachten uit het kattenhuis vandaag. Degene die daar blij mee is, dat is misschien Arie Slob. Want daardoor kan hij zijn bezuinigingsplan goed voor het voetlicht krijgen. Ook zo bij ons. En dan natuurlijk tot eindeloze het Wiegepolderdebat Na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Juri Stubinitsky. Radio 1, het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau komt vandaag nog niet met doorrekeningen... van bezuinigingsmaatregelen die zijn besproken in het Katshuis. Dat meldde ingewijden in Den Haag. Gisteren leek het erop dat het CPB vandaag met berekeningen zou komen. Het gaat onder meer over het effect van allerlei maatregelingen op de koopkracht. Maar naar verluid lukt dat vandaag niet meer en wordt het Morgen. Vanavond praten de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV verder in het Katshuis. De Europese Commissie spreekt tegen dat ze akkoord gaat... met het jongste voorstel van staatssecretaris Bleker over de Hedwiegenpolder. Bleker zei in de Tweede Kamer dat hij van de kant van Eurocommissaris Potocnik gehoord heeft... dat Nederland morgen een brief krijgt. Volgens Bleker kan Nederland ervan uitgaan dat daarin staat dat de commissie instemt met het plan. Maar een commissiewoordvoerder zegt dat er nog aanvullende informatie nodig is... En steeds meer jonge radicale moslims in Nederland gaan op jihadreis. Dat staat in het jaarverslag van de AIVD. In landen als Afghanistan, Pakistan of Somalië... worden ze getraind voor de Heilige Oorlog of doen ze eraan mee. De jongeren slagen er ook steeds beter in contact te leggen met groepen als Al-Qaeda. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Op de A12 bij Arnhem, daar is de rijbaan weer vrij. Er was daar een auto op de kant gevlogen. Het zorgt voor lange files rond Arnhem. Maar er komt nu hopelijk enige verbetering in. Op de A12 vanuit Duitsland staat tussen Westervoort en Knop het Grijshoort 9 kilometer. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem en Knop het Waterberg daardoor ook 5 kilometer. Voor de rest speelt de avondspits zich voornamelijk af rond Utrecht en Rotterdam. De langste file staat ook bij Rotterdam op de A15 vanuit Europort. Tussen Rosenburg en het Vaanplein 15 kilometer.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 door een betere doorstroming komen we verder. Goeiedag, dag, Staartjes hier. Weet u al wat u gaat doorgeven? Want ja, het doek valt op een gegeven moment voor ons allemaal. Dus kan je maar beter nu iets regelen. Zo heb ik in mijn testament een goed doel laten opnemen. Dan kan ik, als ik er niet meer ben, toch nog een rol spelen in het leven van een ander. Maak van uw afscheid een nieuw begin. Neem een goed doel op in uw testament. Kijk op goededoelen.nl Wist u dat te veel vrijheid ons bang en depressief maakt? Wist u dat in landen met grote ongelijkheid het slechter gaat met de rijken? En wist u dat mensen gelukkig worden als ze anderen gelukkig maken? Kijk vanavond en morgen. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Om 11 uur bij de VARA op Nederland 2.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Droog, niet droog of een klein beetje droog. De Hetwiegenpolder. een van de meest besproken Nederlandse plekjes in de Haagse Arena. Wat er ook gebeuren gaat bij het debat hierover. Vanmiddag in de Tweede Kamer spatten de vonken ervan af. Norton Al Albayrak reageerde vandaag op het rapport over het COA. Zij is het oneens met veel van de conclusies. Ze wil financiële compensatie voor de schade die haar naar eigen zeggen is toegebracht. Over dit conflict vragen we advies van een arbeidsrecht-expert. Bedenkers, makers en kopers van online games zijn in Utrecht. Ze komen vanuit de hele wereld voor het tweedaagse festival of games. Jeroen de Jager is erbij met nieuws over de laatste spelletjes... voor kleine en voor grote kinderen. Ook Arie Slob wil niet langer wachten op het katshuis. De leider van de ChristenUnie komt met een eigen bezuinigingsplan... net als andere partijen. We nemen dat met hem door voordat straks om zes uur het kabinet... dat wil zeggen een deel van het kabinet... en de gedoogpartner opnieuw om de onderhandelingstafel gaan... We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Onrust in de Zeelse polder en die waait over naar de Tweede Kamer. Want gaat Brussel nu wel of niet akkoord... met de plannen van staatssecretaris Henk Bleker voor de Hedwig polder? Bleker zegt van wel de Kamer. Gelooft het niet zo? Hans Anderga, wat is er aan de hand? Wat we vanmiddag hebben gezien is uh, heel duidelijk... dat dit debat over die dat is echt een symboolfunctie voor wat er gebeurt... aan uh, ontpolderingen en natuurherstel in dit deel van Nederland. Dat debat staat bol van de tegenstellingen. Niet alleen de vraag, moet het onder water komen te staan... Uh, of een stukje daarvan, of moet het helemaal droog blijven. Maar er spelen ook allerlei belangen bij de oppositiepartijen. En ook binnen de coalitie zijn de meningen verdeeld. En men zoekt dus naar een oplossing, maar die is niet zo makkelijk. Want de Zeeuwen die spelen... Nog nog mee op de achtergrond. Je hebt nog Vlaanderen, waar in 2005 een verdrag is afgesloten. En we hebben nog de, het uh, toeziend oog van Brussel... die uiteindelijk moet oordelen of al die natuurherstelplannen... wel uh, door de beugel kunnen. Nou, al die kritiek die uh, balde zich samen aan het begin van het debat... aan het eind van de ochtend. En na alle kritiek dacht uh, staatssecretaris Bleker... toen hij het woord kreeg, ik haal meteen de angel uit het debat. Hij haalde een briefje uit zijn binnenzak... En daarin uh, las hij voor dat Brussel het groene licht zou hebben gegeven. Dat had hij gehoord van de Eurocommissaris voor Milieu, de heer Portochnik. Tijdens het debat is mij van de zijde van de Eurocommissaris de heer Portochnik aangegeven het volgende te melden. Morgen ontvangt Nederland een brief en we kunnen ervan uitgaan... dat in die brief de Europese Commissie zal melden in te kunnen stemmen met het plan wat voor ligt en dat het plan wordt beschouwd als een ecologisch equivalent van het plan om de totale polder onder water te zetten. Ecologisch equivalent, dus net zo goed als de oorspronkelijke plannen. En toen leek het inderdaad even op alsof alle rust was teruggekeerd in de Kamer. Ja, daar leek het op, want nu lijkt het erop dat die meneer Poto... Potochnik niet helemaal goed verstaan heeft, toch? Nee, dat klopt. Uh, want uh, toen uh, andere journalisten gingen checken in Brussel... of dat inderdaad allemaal uh, zo was gegaan... wat de staatssecretaris in de Kamer had voorgelezen... kwam vanuit uh, het bureau van de eurocommissaris Potochnik... het antwoord dat er nog helemaal geen akkoord is. Dus stelde iedereen de vraag... heeft de staatssecretaris te vroeg of te optimistisch gesproken? De staatssecretaris begon dit debat met grote stelligheid dat Europa toch wel akkoord was. Nu gaan er allemaal berichten over het internet dat de Europese Commissie ontkent dat er al een akkoord over de hetweg zou zijn. Ja voorzitter, um, ik kan maar één ding doen. Ik citeer wat mij vanmiddag uh, van de zijde van de Eurocommissaris via zijn directeur-generaal aan ons is gemeld. Klaar? Is Kees. Van Jacoby. Uh, als, als, als, als het niet klopt dan, klopt, dan klopt het niet in commissie. Misschien is het te mooi om waar te zijn, uh, voorzitter. Uh, er ligt een uitgewerkt voorstel bij de Europese Commissie. En wij wachten op een brief en die komt morgen. Zo is mij vanmiddag gezegd. Van... En wat er verder op het internet staat, het zei zo. We hebben nu een klein citaat gehad uit een brief van de directeur-generaal van het departement van Portochnik. Maar in de media, ook op de NOS, wordt ook namens diezelfde eurocommissaris... ontkend dat er uh, überhaupt een akkoord is over de Hedwiggepolder. Volgens mij is dit een bestuurlijke aankondiging, een bestuurlijke toezegging. En morgen komt de brief. Ik ben er heel simpel in. Ik, ge ik geef u aan wat mij gemeld is in de loop van de middag. Om half twee. Niet meer en niet minder dan dat. Van Van Veldhoven. Voorzitter, mag ik voorstellen dat we heel even kort schorsen uh, om hier even over na te denken? Ik is het prima om eventjes te schorsen. We schorsen voor vijf minuten. Dank u wel. Ja, ze vonden het prima dat er even geschorst werd. Want inderdaad, de verwarring die was compleet. Wat is nu waar, wat is niet waar? En vooral, hoe moeten we verder? Wat zijn de antwoorden van de staatssecretaris in dit stadium waard? Nou, wat nu is afgesproken is dat het debat voorlopig is geschorst. Het gaat volgende week verder. De oppositie wil die brief hebben van de Europese Commissie. En de oppositie wil ook dat premier Rutte bij dat debat volgende week aanwezig is. Hoe het Hans Andering gaat, dank je wel. Ook uit Den Haag zit Arie Slop, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan met u praten over uw plan. wat vanmorgen is gepresenteerd van de ChristenUnie. om de begroting uh, mede op orde te brengen. als het dan u zou liggen, althans een helpende hand. voor de onderha onderhandelaars in het Katshuis. Eerder deden dat al de Partij uh, van de Arbeid en GroenLinks. Maar eerst even die verwarring waar Hans André gaat, uh, het over had. Die is compleet over de hedwig begrijpt u het nog? Nee, ik begrijp er echt helemaal niets meer van. Het is een uh, verschrikkelijke vertoning. Ik schaam het eigenlijk ook voor, ook in de richting van de zeeuwen. wat er nu gaande is. Vanochtend... Maar gaat u zich dan precies nou, voor, voor wat de bijvoorbeeld... staatssecretaris heeft gezegd? Nee, maar hoe het debat nu uh, verloopt en hoe er eigenlijk... lijkt het toch wel een beetje een politiek spel gespeeld wordt... over de hedwig de Polder. en eigenlijk over de ruggen van de mensen die daar wonen... en zich zorgen maken, die ze weer hoop gegeven hebben... die ze volgens mij niet konden geven... en waar ze nu dus terugtrekkende beweging aan het maken zijn. Maar als ik vanochtend de heer Koppejan van het CDA hoor zeggen... we moeten nu een punt achter zetten. en vanmiddag zegt hij steun voor uitstel van het debat tot volgende week... nou ja, dat gebeurt allemaal binnen een paar uur, het is onvoorstelbaar. Maar wie speelt dat spel dan um... De staatssecretaris. Nou, Het is heel lastig om er precies een vinger uh, achter te krijgen. Uh, ik weet nog wel heel goed dat in 2005, toen zat de ChristenUnie in de regering... wij waren altijd tegen ontpoldering. De toenmalige minister, mevrouw Verburg, ons echt duidelijk heeft gemaakt... mensen, hoe vervelend het ook vinden, het is onvermijdelijk dat daar wat moet gaan gebeuren. Toen hebben wij uiteindelijk als ChristenUnie ook gezegd... oké, okay, de feiten zijn zo duidelijk, wij moeten het loslaten. Dat hebben wij toen gedaan. We waren de regering nog niet uit of ze gingen een passage opnemen... in het uh, coalitie- regeerakkoord dat ze uh, de polder toch weer uh, droog uh, zouden... Houden, dat er uh, niet ontpolderd te hoefde te worden. Uh, alsof er opeens nieuwe feiten op tafel waren gekomen. Nu blijkt dus ook, uh, nu we weer een tijd verder zijn... Dat, ja, dat het gewoon echt niet kan, dat het niet lukt. Uh, ja, en dan nu zo'n debat uh, met ook weer nu een schorsing tot volgende week. Uh, ik, ik kan het echt niet meer uitleggen aan de mensen. Ik ga het ook niet meer doen. Heeft u het idee dat het misschien te maken heeft... met die onderhandelingen in het katshuis? Wordt het daar nog ingezet? Nou, Het heeft denk ik ook te maken met de opstelling van de PVV. Die heeft natuurlijk een hele rare beweging deze week gemaakt... door te zeggen van, nou ja, we willen het eigenlijk niet. Maar als de zeven het dan wel willen en door middel van een referendum ze laten uitspreken... Nou, Gebruiken ze het dan als wisselgeld in het katshuis? Nou, dat kun je natuurlijk nooit uitsluiten. Maar uh, het is wel duidelijk dat in ieder geval uh, de, de, de regeringspartijen en de coalitiegenoot bij dit onderwerp... en de oplossing daarvoor niet helemaal op één lijn zitten. En daar wordt natuurlijk nu ook de rest van uh, de Kamer in meegezogen. In, in die hele rare tegenstelling die ontstaan is. En dat leidt, leidt dus tot een ontzettend schimmig verhaal. En nogmaals, ik schaam me er echt voor. Ik vind het Goed. geen vertoning. Goed, gauw dat even loslaten zo. Als u dat noemt de Het polder, Want u hebt zich vastgebeten in de begroting. Die brengt u met uw plan terug op uh, niet meer dan 3%. Zoals Brussel dat van Nederland eist in Voor 2013. 2013 ja. Inderdaad. He. Waar haalt u dat geld vandaan? Nou, wij hebben, eh, zoals u ook in ons plan uh, hebt kunnen lezen, uh, we hebben een groot aantal maatregelen op een, op een rij gezet. Waarvan een deel ook volgend jaar al zou uh, kunnen ingaan. Ik denk bijvoorbeeld. De AOW-leeftijd bijvoorbeeld de, Ja, met uh, drie maanden uh, al gaan verhogen en volgend jaar mee beginnen. Dat is wel een hele lastige, maar ik denk toch uh, onvermijdelijk. Uh, de loonmatiging die, uh, die ook onvermijdelijk is dat er zo moeten ingaan. Wij hebben uiteindelijk in ons plan ook voor het hogere tarief... een btw-verhoging uh, opgenomen. En maar dat is top... opmerkelijk, want is dat uh, niet een manier... om de economie juist niet verder op gang te helpen als je de btw-verhoging... Ja, dat zou je denken als je daar heel eenzijdig op uh, alleen maar naar die btw-verhoging kijkt. Maar wij hebben daarnaast ook wel plannen uh, neergelegd... dat we arbeid goedkoper willen maken. Dus we belasten consumptie in ieder geval het hogere tarief wel iets meer. Daar kunnen mensen natuurlijk hun eigen keuzes in maken. Maar we maken arbeid goedkoper en één ding... Is zeker. Als je arbeid goedkoper maakt, kunnen we de mensen ook langer aan het werk houden. Kunnen we misschien nog meer werkgelegenheid uh, creëren. En dat is uiteraard voor onze economie ook heel goed. Zeg, meneer Slob, hebt u dit al laten doorrekenen door het CPB? Het ligt bij het CPB al ruim een week. Uh, wij hebben nog niet de definitieve uitkomsten gekregen. Er is maar wel ze hebben wat het ook druk, hè? Ja, ze hebben druk en ze geven ook een zekere voorrang aan de regering. Uh, al heb ik begrepen dat die vandaag ook nog niet hun cijfertjes uh, gaan krijgen. Uh, ik hield het niet meer droog als het ging om het naar buiten te brengen. Dat u werd ongeduldig? Om, nou, dat komt ook omdat ik heel ongeduldig ben naar het kabinet. Omdat ik vind dat uh, na zo'n zeven weken en ook al die weken daarvoor... dat er niks gebeurde, het al eens een keertje genoeg uh, geweest is. Schaamt u zich er ook voor? Um, nou, Ik snap wel dat het lastig is om dit soort uh, toch wel heftige maatregelen te nemen, waarvan wij ook zeggen van het is geen pretpakket, maar de ChristenUnie probeert in ieder geval nog een wenkend perspectief uh, te geven en mensen ook ja, nog uh, verder te helpen, ook als het gaat om terreinen waar tot dit moment in Nederland helemaal uh, vast zit. Maar woningmarkt. het zich voor het feit dat het zo lang duurt? Uh, ik vind wel dat de minister-president, die uh, in 2009 zo'n uh, grote broek aan had in de richting van de toenmalige coalitie toen ze uh, na twee weken nog niet uit waren, dat werden uiteindelijk drie weken, dat hij nu na zo'n zeven weken wel eens een met zijn, uh, met zijn plan een aanpak van de crisis mag komen, want en, het lijkt een volledig gebrek aan urgentie. En uw plan is daarmee meer een waarschuwing dan een goed bedoeld advies? Nou, om, om, dit plan is ook bedoeld om te laten zien waar de ChristenUnie voor staat. Wij zullen straks ook een debat met het kabinet aan, moet, aan, aan moeten gaan, dus dan doen we dat ook liefst met een goed onderbouwd plan en ook doorgerekend door het CPB. Ik heb er geen moeite mee, nu de coalitie er nog niet uit is, dat ze ons plan ook gewoon gebruiken. We hebben het op internet gezet, ze mogen de zonder bronvermelding zaken uithalen, want ik denk dat dit goed voor Nederland is. Dat is beter dan een, het boodschappenlijstje waar zij waarschijnlijk mee bezig zijn. Wij doen wel een bronvermelding. Het heet Idealen in crisistijd. Aris Arislop, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan. Straks Nurten Albayrak eist dus compensatie voor de schade die zij zelf zegt geleden te hebben als gevolg van haar ontslag. René Passat bij de AWB. Hoe staat het ervoor Het deze donderdagmiddag? Het is een vrij normale avondspits qua filelengte, Tim. 150 kilometer nu. De meeste files zijn bij Rotterdam en Utrecht te vinden. Bij Arnhem, daar was vanmiddag een auto op de kant gevlogen bij Knop het Grijsoord. De weg is inmiddels weer vrij en de file wordt nu wat korter op de A12 vanuit Duitsland. Want op die rijbaan gebeurde het. Tussen Westervoort en Knop het Grijsoord 9 kilometer. De langste dagelijkse file is te vinden bij Rotterdam. En die is ook echt de moeite, die file. Op de A15 vanaf tot aan het Vaanplein 17 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De game-industrie is twee dagen bijeen in Utrecht. Daar wordt een groot festival gehouden... en van over de hele wereld zijn bedenkers, makers en kopers daarop afgekomen. Net als onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, ben jij ook een gamer eigenlijk? Nou, uh, vooral mijn zoontje eerlijk gezegd. Uh, ja, ik heb Kuifje ooit gedownload omdat ik daar romantische gevoelens bij krijg. Maar dat is het wel. <laughs> Moeten we, nou Moet we daar nou vragen of zo? Zullen we maar even laten liggen, die romantische gevoelens over Kuifje? Uh, nee, laat die maar even liggen. Okay. Ah. Ja. Uh, laten we even kijken. Dit wordt in Utrecht gehouden. Hè? Uh, hoe groot is de game-industrie in Nederland dat het, dat het hier is? Nou, we, we spelen wel degelijk mee, hoor. Uh, de omzet van die uh, Nederlandse game-industrie zit tegen de 145 miljoen euro per jaar. De totale consumentenbestedingen zijn hoog. Die zitten tussen de 600-800 miljoen uh, euro. Inmiddels uh, ja, rond de 200 bedrijven die zich ermee bezighouden, 2500 werknemers, opleidingen natuurlijk in Nederland, zeker vier, vijf opleidingen waar gamers terecht kunnen. Dus het is een sector die wel degelijk mee speelt, ook omdat uh, het topsectorenbeleid van de overheid erop inspeelt. En wat doen ze daar dan nu op zo'n festival? Zitten ze de hele tijd te gamen met elkaar? Nee, nee, nee. Dat, uh, nou, ik, ik kan het bijvoorbeeld vragen aan Adriaan de Jong. Uh, hier komen mensen bij elkaar uit die game-industrie. Uh, jij bent de ontwikkelaar van gamen. Ja. Een jonge ontwikkelaar, 21 jaar, net ja. klaar met je opleiding. Succesvol uh, vanwege Fingal. Ja, een, een, een spel dat op de iPad speelbaar, op de iPad speelbaar is. Inderdaad. En inmiddels wereldwijd verkoopt. Inderdaad, en uh, heel erg goed ook. Heel erg goed ook, ja. dat is altijd lekker. Ja. Um, heb je vandaag nou deals kunnen maken bijvoorbeeld? Nee, ik heb geen deals kunnen maken. Ik heb wel heel veel interessante mensen uh, kunnen ontmoeten. Mogelijk ook opdrachtgevers. Uh, maar ook vooral heel veel mensen mijn spel uh, laten spelen. En heel veel reacties, enthousiaste reacties kunnen horen. Ja. Even dit spel, daar gaan we het niet te uitgebreid over hebben. Maar ik wil wel weten, want dit is succesvol. Uh, waarom, uh, hoe kom je nou uiteindelijk op dat goede idee? Wat is er nodig voor een ontwikkelaar om mee te gaan spelen? Ja, nou, natuurlijk heel veel creativiteit en geluk. Je moet heel veel openstaan uh, voor ideeën. Uh, ja, die moet je gewoon vinden. Je moet de wereld om je heen ervaren en daaruit elementen pakken die je goed uh, kunt gebruiken voor, uh, voor een game. We gaan even naar het uh, grotere beeld. Hoe gaat het eigenlijk uh, uh, Martijn van Best van Dutch Game Garden dat ondersteunt zeg maar ja, bedrijven zeg maar, die zich willen ontwikkelen. Hoe gaat het met die industrie? Uh, ja goed, uh, het is echt een groeiindustrie industrie in Nederland. Uh, Ondanks, dus... de oh. Ondanks de crisis? Ondanks de crisis. Wat je ziet is dat met name ja, veel jonge bedrijven zijn het natuurlijk in de gamesindustrie. Het is een jonge industrie. Er zitten nog heel veel mo mogelijkheden. Uh, er zijn veel investeringen nieuwe businessmodellen waar die jonge ondernemers ook gebruik van maken. Uh, en je merkt dat ze daardoor toch uh, ja, door die aanwas van nieuwe bedrijven... en die uh, creatieve manier van denken dat ze toch de crisis uh, voor lijken te blijven. En speelt Nederland echt mee? Ja, Nederland speelt zeker mee. Ja, absoluut. We zitten hier, veel getalenteerde mensen. Uh, veel leuke games komen hier vandaan. Niet alleen entertainment games, maar ook bijvoorbeeld games die je kunt gebruiken... voor training, simulatie, advertenties, dat soort uh, dingen. Ja. Wat ze dan de serious games noemen? Ja, precies. Ja. Daar zit bijvoorbeeld hier een jongen die maakt serious games voor... Uh, de medische industrie die leert chirurgen via een klein game, uh, Tim en uh, Lucelle Via een game, echt een spel, leert hij ze hoe ze uh, uh, operaties kunnen doen. Van uh, uh, binnendringen in het lichaam en vervolgens via dat game leren... hoe ze dat heel precies kunnen doen. Geweldige ervaringen die je hier opdoet in die game-industrie. Jeroen, jij gaat nog meer moois ontdekken daar. Daar horen we jou later deze uitzending opnieuw over. Misschien kunnen ze ook iets met het weer of zo... Marco Dus vast. Heb je een games, games in ja, de, ik weet eigenlijk niet misschien een gat jouw in de markt Ja weer business <laughs> Hoe maak ik mooi weer ja. Ik heb het droog gehouden vandaag, Marco. Maar dat komt vooral omdat ik ook helemaal niet buiten ben geweest. <laughs> ja, dat is inderdaad de remedie in de, deze dagen. Is het veel regen gevallen? Nou, veel. Dat hangt er vanaf waar je was. Het is uh, buiig weer geweest. En dat betekent dat de neerslag hoeveelheden van plaats tot plaats heel sterk verschillen. Uh, op, op sommige plaatsen meer dan 10 mm gehad de afgelopen 24 uur. Maar dat is lang niet overal geweest. Uh, overigens wel op de meeste plaatsen toch minimaal één bui voorbij getrokken. Ook vandaag weer. En Op dit moment zien we weer van het zuidwesten uit dat er weer wat actievere buien overkomen hoort een beetje bij het tijdstip van de dag. Het is nu zo ongeveer het warmst. En uh, op het warmst van de dag gaan die buien echt groeien. En dan uh, zijn ze even het, actie het meest actief. Hoort dat ook bij het tijdstip van de komende dagen het weer? Ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde beeld morgen weer. We hebben een uh, tamelijk heldere nacht met temperaturen van een graad of drie, vier denk ik. Uh, dat is uh, aan de koude kant en overigens is dat de temperatuur overdag ook. is dus net, net te laag. Morgen wordt het 12 tot 13, 14 graden. Met wat geluk 15 in het oosten en noordoosten van het land. Nou ja, en als we die temperatuur bereiken, dan kun je al wel weer raden. Dan gaan die stapelwolken weer groeien en groeien. In de ochtend overwegend droog met wat zon. In de middag meer wolken, meer van die stapelwolken en opnieuw pittige bui met onweer en hagelskansen. Ja, bij. en een weekend, weet je hetzelfde? Ja, eigenlijk komt het op hetzelfde neer. beste moment van de dag is steeds de ochtend. Het slechtste moment, middag, begin, avond. Dan zijn de buien het meest actief. Marco Voef. Mark... Dank je wel. Lucella. Ja, het is een, een nachtmerrie die nu al zeven maanden duurt en waar ik kapot aan ga. Dat zijn de woorden van Nurten Albayrak, zij sprak ze vanochtend. Gisteren werd ze ontslagen als algemeen directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... na een vernietigend rapport over haar functioneren. Ze zegt dat dat rapport bol staat van insinuaties en een vertekend beeld geeft. U kent mij als de despotische directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... Ik ben de zonnekoningin die in haar eentje duizenden personeelsleden in een angstcultuur gevangen hield. De vrouw die de ene directeur na de ander verdreef. Zo stevig als de kritiek is op haar functioneren, zo stevig was haar verweer ertegen vanochtend. De zonnekoningin, de nationale heks, typeringen van Noorten al die nu al zeven maanden thuis zit. Na verwarring, zoals zij het noemt, over haar salaris en de dienstauto.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 36 uur per week werken, heeft de staat vervolgens... volgens een ruwe schatting, inmiddels vier onder onderzoekbureaus later... al zeker 1 miljoen euro gekost. Noorten al-Bayrak vanochtend. Vanmiddag al overlegt ze over de afwikkeling van het conflict. Ze wil weten wat het COA haar financieel biedt om... zegt ze, de schade die haar is aangedaan te compenseren. Want hoezeer ze het met de conclusies van het rapport ook oneens is... Duidelijk is wel dat ze niet meer terugkomt. Een verslag was dat van Edwin van den Berg vandaag vanuit Den Haag. Het complete eh, persconferentie staat op onze website nos.nl. Praat over met Evert Verhulp. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar arbeidsrecht aan de UVA. Eén um, uitspraak ligt verdreven uit. Ik maak geen enkele kans, zei ze. Ik moest blijkbaar worden kapot gemaakt. Wat vindt u van dit soort. mogen we het complotuitspraken noemen? Nou ja, de complotuitspraken. Ja, misschien ben ik een ontzettend naïef mens, maar ik heb er toch alle vertrouwen in dat zo'n onderzoek dan on onafhankelijk en zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Dus ik, ik heb het ook gelezen en het geeft ook niet die indruk, dus niet de indruk dat het uh, bijvoorbeeld zo is opgezet dat zij kapot gemaakt moest worden. Dus ik, ik denk dat dat wat overdreven is. Ja, het feit is dat het COBA nu haar ontslag uh, heeft aangevraagd. Kan al Bayrak dat nog aanvechten? Heb, ...heb kunnen nagaan op een hele korte termijn. Uh, het Centraal Orgaan heeft een eigen wettelijke basis. Uh, uh, de Raad van Toezicht moet voordragen. De minister ontslaat. Uh, ik, ik denk niet dat het een, uh, een vernootschap is of een stichting. Het zij geen statutair directeur zal zijn. Dus hoe de ontslag precies moet plaatsvinden weet ik niet. Uh, uh, ik vermoed dat inderdaad gewoon ontslag moet worden uh, of aangevraagd... dus een toestemming moet worden aangevraagd bij het UWV... of dat er ontbinding bij de oprecht moet plaatsvinden. Ja, nu staat in haar contract dat ze recht heeft op een vertrekregeling van 18 maanden. Heeft ze daar nog recht op? Kunt u dat nagaan? Ook dat weet ik niet, want dat hangt natuurlijk vanaf hoe dat precies is geformuleerd in de arbeidsovereenkomst. Maar meestal staat in zo'n overeenkomst dat zo'n vergoeding niet, uh, niet aan de werknemer toekomt... op het moment dat het ontslag door eigen schuld of toedoen is veroorzaakt. En ik vrees dat... Uh, dit rapport onvoldoende aanleiding geeft om te zeggen... dat eigen schuld of toedoen zodanig ernstig is... dat die vergoeding niet betaald hoeft te worden. Maar ja, in in dus, de Tweede uh, Kamer willen ze nog veel verder gaan. Niet alleen uh, dat ze niet van die vertrekregeling gebruik kan maken... maar ook dat ze geld moet terugbetalen. Is dat een uh, realistische gedachte als u dat rapport uh, leest? Lijkt mij onzin. Uh, kijk, Ze heeft gefunctioneerd op een wijze waarop veel kritiek is geweest. Maar dat heeft men wel jarenlang goed gevonden. Uh, ze is daar ook in gesteund geweest. Er uh, waren heel veel directeuren... Uh, die nu kritiek op haar hebben... die vervolgens wel wisten te melden toen ze net geschorst was... dat dat een gemis was voor de organisatie... Uh, om een lang verhaal kort te maken, er is, is hij nooit echt een verwijt gemaakt van haar functioneren. Dat is pas achteraf gekomen. Ja, dat is eigenlijk al te laat om van zo'n zo zo zo zwaar verwijt te kunnen spreken, dat, je, dat hij nu zo, zo, zo zou kunnen aanrekenen dat hij vergoeding niet betaald hoeft te halen. Ja, ze spreekt zelf over een behoorlijk gedoekte reputatie. Ze vraagt zich af hoe ze dat in de toekomst nog kan doen. Waar gaat dit op uitdraaien? Heel kort. Is dit een kwestie die achter de schermen tot een schikking gaat komen? Of is het misschien juist gezien de publiciteit goed om dit uh, voor de rechter te laten komen? Uh, nou, Ik vrees dat de schikking heel lastig zal worden... tenzij ze settelt voor die 18 maanden die na haar contract staat... en waar je, waar je waarschijnlijk niet onderuit kan komen. Maar haar inzet zal aanzienlijk hoger zijn. Dus dat wordt lastig. En ik denk dat de staat ook wel de poot stijf zal houden... en nou ja, misschien die 18 maanden wel moet betalen... dus daartoe bereid zal zijn, maar meer dan dat ook niet. En dit is volgens u ook de meest logische uitkomst? Ja, ik... ik, ik, ik, ik Dacht dat ze zes, nee, vier of zes jaar in dienst is geweest, daar nou ja, dan is 18 maanden op zijn minst een riante vergoeding. Ja. Dus, en, en omdat dat contract weer is vastgelegd, kun je daar nauwelijks nu onderuit. Uh, maar daar, dat zal het ook blijven. Evert van Hulp, hooglerig arbeidsrecht aan de Uva. Hartelijk dank. Graag gedaan. Elke ruimte. Week... BNN Today. Hoewel je dat ook niet kunt zeggen als je bij de TCA in Amsterdam gereden hebt. Wat? <laughs> oh, nou, dat lijkt wel op de Colombiaanse jungle. S'avonds om half negen op Radio 1. Ik kan, ik, niet, ik, kan, ik kan niet dansen en ik kan ook niet zingen. Luister en kijk mee op radio1.nl. De Turkse equivalent van de oranje Tompoes vroegen wij ons af. Bestaat dat? <laughs> nee, dat niet zover ik weet, nee. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SpaarOnline-rekening met een rente van 2,9 via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Soms leven je een leven langs elkaar heen. Totdat je elkaar vindt. De Groene Amsterdammer. Opinieweekblad sinds 1877. En de gids Literaire Culturele Tijdschrift sinds 1837. Nu samen in de winkel of bij u op de mat.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 Deel een foto van jouw blije kind op Theweek <gif> Ik word blij van blije mensen. Ondernemers, opgelet. Het is feest bij HP met de Happy Days. Wauw, 130 euro korting op een zakelijke 15-inch Proboek. Nu voor maar 439 euro BTW. Profiteer tot en met 20 april van deze en andere spectaculaire Happy Days kortingen via centralpoint.nl/slash Happy Days. Wees er snel bij, want op is op. Dit is Radio 1.